We lezen vandaag in de parasha Vayikra. Vayikra, dat is uh, de naam van het... Uh, Boek Leviticus, derde boek van de Torah. En dat betekent en hij roept. Nou, we hebben de roepende stem gehoord van de shofar. Vandaag wordt de shofar geblazen en we lezen dat Jahwe ons roept. En dat is ook het doel van de shofar dat als er op de shofar geblazen wordt, dat God ons roept om samen te zijn, samen één te zijn, samen brood te delen, brood te breken... wijn te drinken, feest te vieren. Dus ja, maar waar roept God ons voor in de parasha vandaag? Om te offeren. Als wij naderen tot hem... als wij bij de tent van afgesproken ontmoetingen komen... dat is de mishkan, de tabernakel of de tempel... dan moeten we iets meenemen om te offeren. Staat er in het Torah. Nou ja, uh, offeren... daar is wel het een en ander over te zeggen... Ik heb de vraag gesteld. Roept God ons op om te offeren? Ook vanmorgen? Dat is een vraag die nogal verschillend beantwoord wordt. Er zijn mensen die denken van... Uh, uh, ja, en uh, die willen de nieuwe tempel bouwen. En die willen de offers opnieuw invoeren. En er zijn mensen... Nee, dat is in Jezus afgeschaft. Dus ja, je hebt daar heel verschillende meningen over. Roept God ons op om te offeren? Nou, nu heb ik een paar... Uh, Mooie passages uit de Bijbel voor u gevonden. En waaronder eentje. Waar staat dat Yeshua ons oproept om te offeren. Yeshua ondersteunt het offersysteem uit Leviticus. Hebt u dat alles gehoord? Ik zal het u laten zien zometeen. Want als Yeshua het doet. Ja, dan is het toch wel enig gewicht in de schaal. Vindt u niet? Het offeren. Gebeurt op een altaar en dat vuur dat u daar ziet, dat is een eeuwig brandend vuur staat er. Dat wordt altijd brandend gehouden, dag en nacht, 24 op 7, de hele week door. Het dus brandt dat vuur. Dus als iemand in de, op de tempel komt, het plaats van de afgesproken ontmoetingen, dan is het eerste wat u ziet als hij binnenkomt, die rookwolk met dat vuur. Dus continu is dat er. Dat vuur is, ja, dat laat ons alles zien over vertering, hè? dat verteert van alles. Dat is een vuur van loutering. En dat leert ons over ons leven. Dat we ons leven ook eigenlijk in het vuur van loutering moeten houden. En dan word je geraakt. Ja? Dan word je geraakt in je leven. Want dan zijn de dingen die gaan verteren. Dus bereidt u deze ochtend voor op een aanraking van God. Amen. Ja, Dat wordt vaak een beetje positief uitgelegd, maar als je het hierin ziet, dan kan dat ook heel uh, pijnlijk zijn. Maar je komt er als goud uit. Dat is de bedoeling. Dat is het doel voor God. Het is niet zo dat we aangeraakt worden voor een lekker gevoel. We worden aangeraakt om gereinigd te worden voor hem. Om rein te staan voor zijn zoon, straks als hij komt. Dus bereid u voor op een aanraking van God deze morgen. Ik heb uh, eens gekeken, eerst gewoon over het office-systeem. Want we lezen nu, tussen uh, vandaag en uh, Yom Kippur, lezen we van alles over office. Uh, Ola, Minga, Asham, Gata Ad en Zabach Shilamim. Dat zijn de grootste, belangrijkste office. En dan lezen we van alles over uh, deze weken. Maar het hele systeem, hoe relevant is dat nog? Nou, we gaan eens dus even kijken naar uh, Jeremia. Zoek mij op, Jeremia 7, vers 21. Jeremia leeft natuurlijk in de tijd dat Israël in ballingschap gaat, de Babylonische ballingschap. En uh, Jeremia kondigt dat maar aan. En, en de koning van Israël zegt: Nee, joh, zit ons niet zo te demotiveren en te demoniseren. He? Dat dachten ze dat Jeremia dat deed. Maar uh, Jeremia had wel gelijk. Hij bereidde hen voor op een aanraking van God. <laughs> en dat was ook niet zo'n prettige aanraking. Ze werden door in ballingschap gedreven. Jeremia 7, vers 21. Zo zegt Yahweh het De God van Israël. Voeg uw brandoffers, dat zijn de olamim, toe aan uw slachtoffers. Sebach zelemim. Eet vlees. Want ik heb met uw vaderen op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers. Hé, dat heeft u toch wel gedaan? Maar ik heb met uw vaderen... Op de dag dat ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers. Sorry hoor, maar als je een profeet bent moet je wel volgens de Torah spreken, vriend. Hoe kan dit volgens de Torah zijn? Deze zaak heb ik hun geboden. Luister naar mijn stem. Dan zal ik hen tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Hoe, hoe is dit te rijmen? Dat, dat wil ik gewoon even als vraag neerleggen. We gaan er dus zo op terugkomen. Dus Jeremia zegt, ik heb helemaal niet met jullie gesproken over brandoffers en slachtoffers. En wat zegt de Sjoer ervan? Matthäus 5. Gaan we nu Matthäus 5 even opzoeken. Leg even uw kortje... Bij Jeremia 7, want we komen daar zo terug. Matthäus 5. De bekende versen. In vers 17. Die zijn vooral in Messiaanse gemeentes erg bekend geworden. Denk niet dat ik gekomen ben om de Tora of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, terwijl de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de Tora voorbij gaan. totdat het alles geschied is. Zijn zijn. Uh... Geworden die zijn bijna bekender geworden als Johannes 3:16 in Messiaanse gemeentes. Wie dan een van de geringste deze geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal gering heten in het Koninkrijk der Hemelen. Het zijn ook nogal geen versen, maar wie deze geboden doet uit de Torah en ze onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u: als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Nou, dat was een toonbeeld van gerechtigheid. Ja. Zult u het koninkrijk der hemelen niet binnen gaan. Dus ja, dat is vrij duidelijk taal. En dan, u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Hier begint Yeshua zijn onderwijs. Over de office. En ik zal zo laten zien hoe dat zit, waar de, hoe, hoe ik dat weet. Nu ben ik bij vers 21. En in vers 21 begint Yeshua's onderwijs over de office. En ik zal jullie zo laten zien hoe ik dat weet. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het Helse vuur, bam. Als u dan uw gave op het altaar offert, zie je wel dat hij het over de offers heeft, ja. en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter, zo'n Ola of een Minga of een sham of wat voor gave je ook hebt om te naderen tot God. Laat het achter. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Oké, okay. ja, maar die offers zijn bij zijn kruisdood afgeschaft, zegt u misschien, uh, of bij de opstanding. Maar ja, in handelingen is Paulus ook daadwerkelijk aan het offeren. En dat wordt gesteund, wordt er eigenlijk op uitgestuurd door de apostelen. Dus dat is toch wel bijzonder. Wanneer is het dan afgeschaft en wie heeft dat gedaan? Er hoort nog één vers bij, stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Nou, cent mag je ook zeggen. We gaan nu terug naar Jeremia en dan komen we zo weer in Matthäus terug. Want deze teksten die zijn uh, heel belangrijk om te begrijpen, denk ik, waar het om gaat bij Offers. En het laat ons zien wat we eigenlijk doen als we offeren. En het leert ons meer over onze hartsgesteldheid en hoe we moeten offeren. En, en we zullen ook bij uh, 2 Petrus, uh, of 1 Petrus 2 vers 9 uitkomen, vers 5 tot 9, daar, wordt, daar staat breng geestelijke Offers. Nou, wat betekent het om geestelijke Offers te brengen? Nogmaals, Jeremia 7, want ik vind het belangrijk om deze teksten eens wat beter te bestuderen. Dus dat wil ik vanmorgen met jullie doen. We beginnen we even in vers 19 te lezen. En dan stelt hij een retorische vraag. God stelt een retorische vraag aan, aan Jeremia. Verwekken zij mij tot toren. Ik had net gezegd, hè, was, Israël was op, op de... Op het punt om in ballingschap te gaan. dus ze hadden eigenlijk behoorlijk een relatie met God verbruid. Dus uh, ja, het is, het is gewoon echt een grote afstand tussen Israël en God op dit moment. Verwekken zij mij tot toren, spreekt Yahweh. Doen ze het zichzelf niet aan, tot schande van hun eigen gezicht. Het is niet zozeer dat ze mij tot toren verwekken, zegt God. Maar dit is hun eigen probleem. Dit is hun eigen schande. Dit is... Ik kan wel boos worden, maar dat doet er nog niet eens toe. Het probleem is dat als je in zonde leeft, dat je zelf in schande terechtkomt. Hoezo? Uh, dit is in verband met offers ook. Want dit wordt gesproken. In vers 18 begint het al. Kinderen sprokkelen hout, de vaderen steken het vuur aan. En de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Ze gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat ze mij tot toorn verwekken. En zo worden er nog meer offers genoemd hier in de tekst. Uh, waarom is dit tot eigen schande? Als je, verkeer, als je de offers verkeerd brengt, als je dat op een verkeerde manier doet, is dat tot je eigen schande. Nou, wat zegt de Torah er eigenlijk over als je op een verkeerde manier offert? En daar staat wat meer over in Leviticus 17. In Leviticus 16 is het hart van de Torah. Het hart van het derde boek van de, van de Torah, Leviticus, Wajikra, maar ook het hart van de Torah. En Leviticus 17 is dus het eerste stapje vanuit het hart van de Torah. Spreek tot de Aaron, tot zijn zonen en tot al de Israëlieten. En zeg tegen hen, dit is het woord dat Yahweh geboden heeft. Iedereen uit het huis van Israël die een rund, een lam of een geit in het kamp slacht, of die juist buiten het kamp slacht, en het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt... om het Yahweh als offergave aan te bieden voor de tabernaken van Yahweh. Die man moet het bloed aangerekend worden. Hij heeft bloed vergoten. Daarom moet die man uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Hier staat dus eigenlijk, wanneer, we, wanneer iemand een offer brengt en het is niet correct gebeurd... hij mist het doel, dan is hij schuldig aan moord... Dat is heftig. In de tijd van Jeremia werd er van alles geofferd, maar niemand deed het eigenlijk nog. Enigszins dat ook maar in de buurt kwam van de Tora's waren dus allemaal schuldig aan moord. Ze moorden de dieren uit, omdat het allemaal op een verkeerde manier gebeurde. Zo heftig is dat in Gods ogen. Als wij dieren doodslaan, daar begint eigenlijk een hele offensysteem. als we niets begrijpen hiervan... Dan begrijpen we ook niets van de offers. Als we niet begrijpen dat het doden van een dier moord is. dan hoeven we ook niet die offers te bestuderen, want dan begrijpen we het niet. God vindt dieren belangrijk. Zijn, zijn zijn medeschepselen. Daarom heeft hij Adam ook in een tuin geplaatst. vol met dieren. Dieren die allemaal een waardig leven hadden. Dieren die Adam moest aankijken, waarmee hij moest samenleven. Waarvan hij moest zien wat voor aard het beestje had. Om het een naam te geven. Om in harmonie mee samen te leven. En toen was dat misgegaan. We kennen het verhaal. En uiteindelijk was heel de aarde vol met steden. Die allemaal rebelleerden. En uh, toen kwam Noach. De enige die nog het vaardig was. En wat deed hij? Liet alle dieren komen. En bracht ze in de ark. Weer een veilige plek van Noach. Rust. En dieren. Dat is, dat is Gods hart. God wil de mens in harmonie met de dieren laten leven. Dat er helemaal geen offers nodig zijn. Helemaal geen doodslag. En daarom zegt hij misschien ook wel in Jeremia. Ik heb er helemaal niet over gesproken. Als je niet weet waar het over gaat. 7 vers 20. Daarom, zo zegt de Heere Yahweh. Zie mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over deze plaats. Over de mensen en over de dieren. Over de bomen op het veld en over de vruchten. Van het land. Die zullen branden. En niet geblust worden. In feite laat God hier het beeld zien van een brandoffer. Weet je wat een brandoffer betekent? Dat alles verbrand wordt. Alles. Een oordeel waarbij niets ontziend. Alles geraakt wordt. Ja, Ik aan de Irma. Dat is een heel ander, dus Er komt geen brand bij kijken. Maar die komt eraan met een kracht en een vaart. Dat is onnoemelijk. En er worden eilanden en Maria heb je nu, er worden onnoemelijk veel schade aangericht. Niets ontziend. En dat kan ook nog veel erger. Denk aan vulkaanuitbarstingen. Of andere rampen, waarbij soms steden of dorpen gewoon in het niets verdwijnen. Dat zijn rampen. En dat is eigenlijk een beeld van een brandoffer. In een brandoffer wordt ons dus meer onderwezen over zulke rampen. Waarbij niets ontziend te werk gegaan wordt. Dus er is, elk, elk offer heeft zo'n geestelijke betekenis als het ware. Een betekenis die je moet zoeken, die je moet proeven, die je moet begrijpen, die je moet horen. Als je die niet kunt horen, laat het dan alsjeblieft. Want dan heb ik niet over jou, met jou over offers gesproken, zegt God in Jeremia. Zo zegt Jawet 7 de God van Israël. Voeg je brandoffers toe aan je slachtoffers, eet vlees, ga je gang, doe maar. Dit is nou precies niet waar ik het over gehad heb met jullie. Ik heb niet met jullie over ola, of brandoffice en sabacht gesproken. Niet erover geboden. Maar deze zaak heb ik hun geboden. Hoor, shema, naar mijn stem. Bekol, de stem van God. Dan zal ik u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Het bijzondere hier is dat dit staat dus in de... Tegenwoordige tijd en in de toekomende tijd. Hoor naar mijn stem. Dus hij verwijst niet naar de Torah. Hij zegt niet, lees je Torah. Nee, hij zegt, hoor naar mijn stem. Met andere woorden, ik ben er nu om te spreken. Ik ben er nu om je uit te leggen. Nu om je te roepen om een brandoffer te brengen. Of misschien wel niet. Want hij zal je alleen roepen om een offer te brengen... als je ook weet waar het over gaat... Hij is er nu en hij spreekt nu tot ons. Hoor naar mijn stem, dan zal ik u tot een God zijn. Dan wordt er een relatie gesteld. Zo nader je tot mij, door te horen. En dan zul je mij leren kennen als God, een barmhartige God, een genadige God. Dan kunnen we even al dit moeilijke onderwijs over die office even links laten liggen, want daar begint God helemaal niet. God begint in een tuin van Ede, toch? Leviticus is het hart van de Torah. Dan zijn we al een hele eind onderweg. God wil niet beginnen met de moeilijkste dingen. Maar ze zijn wel een onderdeel van ons leven. Dan zal ik u tot God zijn. Dat is, dat is één. Hè? Dat is het eerste belangrijke. Dat we weten dat, we, dat hij onze God is. En dat wij zijn volk zijn. Dat wij in onze identiteit gezet worden. De identiteit die God voor ons bedoeld heeft. Bewandel dan. Dan komt de opdracht: bewandel heel de weg die ik u gebieden zal. Als ik met je spreek. Als jij weet dat ik jouw God ben. En jij bent mijn volk, je bent mijn kinderen. Dan hebben we een band, een relatie. En dan kunnen we pas weer gaan spreken over dingen. Het was zo ontspoord in de dagen van Jeremia, dat God zegt, alsjeblieft, gooi de, gooi de moeilijke boeken dicht. Laat het er even bij. Stop even alsjeblieft hier. Ja, ga er maar mee door. Op een gegeven moment is hij er ook zo zat van, ga er maar mee door. Maar dat is niet zijn hart. Zijn hart is, stop er mee. Stop er even mee. Laten we weer even elkaar ontmoeten. Elkaar horen. Elkaar in de ogen kijken. Weet weer wie je bent. Weet weer dat je mijn volk bent. Mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. En dan zullen we spreken met elkaar. En bewandel dan heel de weg die ik u gebieden zal. En dan zal het u goed gaan. Zo eenvoudig is het. Ook al is de situatie nog zo rampzalig als in de tijd van Jeremia. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Vind hem weer terug. En als je die connectie hebt met hem, dan kun je horen en op weg gaan. Gaan we nu terug naar uh, Matthäus. Als we de profeten lezen, dan krijgen we vaak een verdieping op de Torah. Hè? In de Torah lezen we over die brandoffers en al die offers. En, en nu lezen we in de profeten wat eerst eigenlijk het belangrijkste is. Dat we een connectie met hem hebben. Als we al niet weten hoe we nu zijn stem moeten horen. Dan hoeven we ook niet te gaan naar wat geschreven staat. Want dan kunnen we dat helemaal verkeerd horen. En als we dan de verdieping van de profeten gehad hebben. Ja, dan komt de verdieping van Yeshua. Wat zou hij over de offers te zeggen hebben? We hebben het net al gelezen. Ik wil proberen daar wat de diepere laag van te zien waar hij over spreekt. Nou, de teksten vers 17 tot 20, die kennen we wel. Hè? Geen jota of titel zal vergaan van de Torah totdat alles geschiet is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zal onderwijzen, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Daar stond er wel even wat over te zeggen. Als wij dus zeggen dat de offers zijn afgeschaft, is dat een gering gebod of nee? Dat is een vrij groot gebod. Maar als we Yeshua letterlijk volgen, dan betekent dat, als we dat beweren, dan zul je de geringste genoemd worden in het de Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent twee dingen. Dat betekent één, dus ja, je komt wel in het de Koninkrijk der Hemelen. God kan het dus zien, aanvaarden, dat er mensen zijn die geboden van zijn werk, van zijn Torah, afschaffen. En ze toch redden. Dat is één. Maar het tweede is, ja, hoe moet je het zeggen? Eigenlijk de boodschap van de tempel. Als je bij de tempel komt, dan heb je een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. Als we bij de deur in de voorhof komen, daar worden we gered. En dan kun je je omdraaien en... De hele leven blijven roepen. dank wel, heer u hebt me gered. Maar dan sta je met je rug naar het altaar. Als je gered bent. Halleluja. Dat is gaaf. Kom je in Gods koninkrijk binnen. Maar vervolgens heb je de Torah nodig. De geboden. Het altaar. Het wasvat. Om verder te komen. En dichter te komen bij. De meest intieme plekken waar we God kunnen ontmoeten. Kom je in het heilige. Als je een priester bent, wordt... kun je in het heilige komen. En als je een hoge priester wordt... kun je in het allerheiligste komen. En daar leren we God heel intiem kennen. Maar als we, als we even helemaal terug... hier net binnengekomen zijn... halleluja, ik ben gered en alles heeft de Heer afgeschaft. Ik ben gered. Van, oh, ik ben in het voorhof. Ja, dat, dat is zo. En dan mag je blij mee zijn. Ik wil dat niet bespottelijk maken. Maar er is nog zoveel meer. Dus een geringste betekent niet... is niet bespottelijk bedoeld... Dat je een geringste zult zijn in het koninkrijk. Je bent gewoon een geringe in het koninkrijk, ja. Als je niet verder gaat, dan, dan ben je gered en dan ben je onderweg. Hè? Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Yeshua moedigt het aan om Torah te volgen. Alle geboden van de Torah, tot, tot en met de kleinste jota's en titels. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Maar we zagen net dat iemand, als je de deur door bent, dan ben je toch binnen. Maar nu moet je ineens de heiligste van allemaal zijn. Nou, daar zit er wel een paradox. In de vers 48 staat, weest u dan vol. Maakt, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Ga er maar aan staan. Maar Yeshua bedoelt te zeggen, misschien begrijpen we de Torah wel niet zoals die bedoeld is. Misschien, als we het letterlijk lezen en naar de letterlijke tekst gaan, kunnen we het doel volledig missen, zoals in Jeremia. En dan zegt God eigenlijk, ja maar daar heb ik helemaal niet met je over gesproken, over de geboden die je nu uitoefent. Want je doet het op basis van een dode letter en je doet het niet omdat ik tot je gesproken heb, omdat ik je geroepen heb. En hoe is dat dan, dat spreken van God? Nou, zoals we net zagen vanuit een intieme relatie met hem. Als wij die relatie, die connectie met hem hebben, dan kan hij ons spreken en kan hij ons zenden over die weg, die levensweg. Wil hij ons laten wandelen? Maar dan is het net als... Abraham in Genesis 17. Abraham in Genesis 17... die had uh, een hoop op zijn kerfstok. Genesis 16 kun je lezen... over Hagar en Ismaël en hoe hij het heft in eigen handen had genomen. En, uh, en in Genesis 17 roept God hem... als hij 99 jaar oud is. Hij zegt tegen hem... wandel... van voor... mijn aangezicht en wees tamim wandel van voor mijn aangezicht dat is dat je hem ziet en dat je ja, dat de rest van de wereld vervaagt dat je hem weerspiegelt zoals Adam geroepen was om hem te weerspiegelen voor Adam ging het automatisch in de tuin van Eden hij weerspiegelde Jahwe dag in dag uit en dat is waar Jahwe Abraham toe roept Wandel van voor mijn aangezicht, zie mijn aangezicht en ga. Dan wordt het een heel ontspannen wandel en volmaakt. Want je weerspiegelt Hem. Dat is wat je bedoelt, wees volmaakt. Heb die connectie met Yahweh. Want dan is het ontspannen. En dan hoef je niet een volmaaktheid te bereiken, maar dan ben je het. Dan is Hij jouw God en ben jij zijn kind. En wees Tamim, staat er dan in Genesis 17, vers 1. En dat is precies, precies dit, volmaakt. Precies hetzelfde woord eigenlijk. Volmaakt, betekent, of Tamim betekent geen gebrek. Nou, als ergens geen gebrek aan is, dan is het volmaakt. Wandel voor mijn aangezicht en wees volmaakt, wees heel. Hersteld in je identiteit zoals God je bedoeld heeft, zoals God je geschapen heeft. Dus vermaaktheid is nooit iets waar je, waar, je, waar je moeilijk voor moet doen, waar je aan moet gaan staan. Daar gaat het helemaal niet over. Volmaaktheid weerspiegel je omdat je de connectie met God hebt. En dan kun je dingen leren. En dan kun je geraakt worden in je leven omdat God iets laat zien van maar dit wil ik eigenlijk niet, dit wil ik verteren in je leven. Maar dan is dat geen bedreiging, dan is het onderdeel van die relatie. Dan is het een eerlijkheid die ontstaat. Een eerlijke relatie vanuit liefde gedragen. En dan komt dus vers 21. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is: U zult niet doden en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Ik heb net laten zien uit het Torah dat het doden van een dier gelijk staat aan moord. Leviticus 17. Zie wel, Yeshua wist dit wel. Yeshua kende de Tora. Wie dood zal schuldig bevonden worden aan moord. Maar Yeshua spreekt niet alleen over de letterlijke office die je kunt brengen. Want hij weet, wees volmaakt. Het kan alleen vanuit die relatie plaatsvinden. Als God jou nu roept om een offer te brengen, doe het dan. Want je kunt het doen in volmaaktheid met Hem. En dan is, het niet, dan is het een ontspannen. Mijn juk is zacht, zegt Jeshua. En hoe moet het dan? Nou, het gaat niet zozeer om het letterlijk volbrengen van het offer. Het gaat erom dat je de boodschappen ervan begrijpt. En dat je het, ja, het geestelijke is natuurlijk een beetje een woord dat, uh, dat zijn besmetting heeft. Maar dan breng je een geestelijk offer. Een offer zoals het bedoeld is. De, de, de bedoeling van het offer, de bedoeling, de betekenis ervan, daar gaat het om. Als je dat in je leven kunt verwezenlijken, dan heb je het echte offer niet meer nodig. Dan kan het echte offer ook nog gebracht worden, want het hoort bij elkaar. In de, in de heelse wereld zijn natuurlijk de dingen niet van elkaar gescheiden, zoals dat in het Griekse denken is ontstaan. Dat we de dingen scheiden, Geestelijk en natuurlijk is dan gescheiden. Dat kan ook niet. Dus je kunt de offers niet afschaffen, het hoort erbij. Maar aan de andere kant kunnen we wel de boodschap opvangen en dus de betekenis vervullen van een offer in ons leven zonder een letterlijk offer te brengen. Omdat er geen tempel is. Als er een tempel was, dan moesten we dus opgaan naar de tempel en daar het offer brengen. Zoals Paulus. Zo, dat is het evangelie. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuld bevonden worden schuld. Daar nou, is een offer voor. Asham, Het schuldoffer. Dus nu komen er voorbeelden van offers. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder uh, Wacht even. Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder um, Wanneer ben je ten onrechte boos op je broeder Um, als je boos bent, omdat hij iets gedaan heeft, wat blijkbaar niet gedaan is. Wie ten onrechte boos is, moet een schuld toffe brengen. De rechtbank zal hem veroordelen. Je bent boos geweest op je broeder, je buurman die heeft... Uh, jij ja, bent heel boos geweest omdat de buurman die heeft een boom omgezaagd... en op jouw tuin laten vallen en daardoor is je kast aan gruzelementen gevallen... Ja, maar misschien had die buurman dat wel niet gedaan. Maar was het een storm geweest die die bomen over die kast had laten vallen en is het een oordeel van mij? En moet jij je laten, eh, moet jij, ben jij door mij geraakt? En nu ben je boos op je buurman omdat je zegt, ja maar die buurman heeft het omgezaagd en heeft mij ermee in de hak gezet. Dat is zomaar een voorbeeld. Onrechtmatige boosheid. Yeshua is echt wel... Echt wel Echt wel zwart-wit, vind je niet? Je kunt toch een keer onrechtmatig boos worden. Ik ben toch een keer... Wie is er nooit boos geweest op iemand te, uh, uh, uh, dat hij er later achter kwam? Ja, maar ik, dat, was, dat klopte niet. Ik had helemaal niet boos over worden. Wie heeft dat? Halleluja! We <laughs> zijn allemaal mensen. Dat gebeurt wel eens. En dan ben je schuldig en moet je dus een schuldoffer brengen. En tegen zijn broeder zegt Raka. Nu zit er een, een trap in, Raka. Wat is Raka? Dat is uh, een, uh, een uh, Armees en een Hebreeuws woord. Um, en dat betekent zoiets als leeghoofd. Leegte, leeghoofd. Dus uh, je, je voor, stelt je voor, we leven in Israël en de tempel staat daar en het is, we hebben die band met God. Dat is verondersteld. Hè? We kennen Hem als onze God. En wij zijn zijn kinderen. En dan zeg je tegen elkaar, of tegen je broer of zus. Je bent een leeg hoofd. Met andere woorden, God heeft jou niet geen wijsheid gegeven. Jij bent gewoon slecht opgevoed. Je hebt geen opvoeding gehad. Je hebt geen geweten. Geweteloos, je hebt een leeg hoofd. Nou ja, dat kun je een keer zeggen gewoon, weet je. Dat kan, ik, ik maak het nu heel zwaar, maar ja, uh, je zegt dat wel eens tegen elkaar. En dat geeft ook niet als je gewoon een keer tegen elkaar gewoon grappig leeghoofd zegt. Of om een, uh, hè. Het gaat erom dat je dit consequent zegt over iemand. Als jij dus vindt, die persoon is een leeghoofd. En je staat daar gewoon vast en Je gaat er niet mee om, je, je gaat er niet mee op de koffie. Het is een leeghoofd hoor. Daar doe ik niks mee. Dat is, uh, dan is er een probleem. Dan is er een probleem. Heb je dan een zonde begaan? Uh, nee, dat niet. Maar je bent wel schuldig. Ja, wat is, hè, wat, dat is toch een zonde? Nee, dat is geen zonde. Een zonde is dat je letterlijk een overtreding begaat. Uit de Torah. Er staat nergens in de Torah, ga je zult de broeder geen leeghoofd noemen. Dat staat er niet. Dus dan is het ook geen overtreding. Maar het is wel, je bent wel schuldig geworden. Omdat jouw Mening, jouw hartgestelte ten opzichte van je broeder liefdeloos is. Dus je bent wel schuldig. Dus je moet een schuld opbrengen. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Nou, dat is een mooie. Wat zou dat nou betekenen? Dwaas is toch net zoiets als leeghoofd? Ja, op zich wel. Maar het woord dat hier gebruikt wordt gaat over... Um, gaat niet alleen over het leeg hoofd, maar ook over je relatie met God. Het, het, het gaat erover dat je dus eigenlijk zegt van je broer of zus. Hij heeft God niet. Hij heeft niet alleen een leeg hoofd, maar hij heeft ook God niet. En nou, nu wordt het een probleem. Nu wordt het een zonde. Nu is het wel een zonde. Hij heeft God niet. Dan is het wel een zonde. Hè? Dat is toch wel bijzonder. Waarom, hoe weet ik dat? Nou... Um, diegene die dat dus zegt van zijn naaste... die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Uh, waar wees Jezua naar? Toen hij het daarover had, kon hij iets aanwijzen... waarbij hij zegt van kijk, daar is het helse vuur. Weet iemand dat? Stel dat hij dit in Jeruzalem predikte... dat deed hij natuurlijk in Galilea. Maar stel dat hij dit in Jeruzalem... bij de poorten van Jeruzalem predikte... dan kon hij zo aanwijzen... kijk, daar is de hel. Die brandende berg daar buiten de stad... Dat is niet het afval. Er was een speciale heilige plaats buiten de stad Jeruzalem. Waar alle zondoffers verbrand werden. Dus alle offers, zondoffers, dat waren de offers die dus gebracht werden als je een zonde en overtreding had begaan. Dan werd een deel ervan in het vuur gedaan. En er werd, werd een bloedritueel mee gedaan. En het, het offervlees werd naar buiten de stad gebracht. En er werd in een groot vuur buiten de stad verbrand. Dat is de hel. Waarom? Omdat als je een zonde begaan hebt, ja, dan heb je eigenlijk je plek in de gemeenschap verspeeld. En word je buiten de gemeenschap geplaatst. En dan kan elk onhel je treffen. Elk onheil kan je treffen. Dan wordt je leven in de hel. Daar wijs je jezelf op, op, dat, op die vuurplaats buiten de gemeenschap. En hoe kan het dan dat iemand die eh, van zijn naasten zegt dat hij God niet heeft... Zondig is en dat zijn leven een hel wordt. Nou, omdat het wel degelijk een gebod is: om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is een driehoeksverhouding. Een driehoeksverhouding. Als, we, als jij zegt: jij hebt God niet, dan zegt, nou plaats je iemand buiten de gemeenschap van Israël. Want Israël heeft die connectie met God. God is de vader, de bron van leven voor Israël. En wij, wij als zijn kinderen weerspiegelen hem. Wij zijn in staat om hem te horen. Wij zijn in staat om hem te weerspiegelen. Dus ja, wie dit zegt, die, uh, wie dus zegt van zijn naasten dat hij God niet heeft, die, die moet een zondoffer brengen. We hebben nu de schuldtoffers gehad en nu hebben we het over een zondoffer. En het zondoffer kun je natuurlijk letterlijk brengen, maar de ware betekenis van het zondoffer is dat je buiten de gemeenschap geplaatst wordt. En dat je leven daar een hel wordt. Dat is de betekenis van een zondoffer. Ja, dan, dan, kom, je, dan kom je zelf buiten zonder God te staan. Ja. Dan ben je zelf ja, buiten de grenzen van zijn koninkrijk terechtgekomen. Dus het doen van een zonde is niet uh, uh, iets om licht over te doen. Als u dan uw gave op het altaar offert, dus kijk, hij gaat in één zin door bijna. Hè? En als u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, dat vind ik een heel bijzondere manier van spreken. Hij kan toch ook zeggen, als je daar, als je, nou, je, je bent daar en je brengt het offer en je herinnert je ineens, oh, ik heb, mijn zonde, heb ik, een, ik heb mijn broeder een leugen verteld, ik heb iets verkeerd gedaan, dat moet ik even goed maken. Nou, dat zou veel logischer zijn. Als je voor het altaar staat en je krijgt een herinnering. Oh ja, ik heb die en die zonde begaan tegen die en die. Maar hier staat iets heel anders. Hè? Als u dan uw gaaf op het altaar offert. Als u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Oh ja, van de week kwam mijn buurman naar me toe en die zei dat ik een boom heb omgezaagd en op zijn kast heb laten vallen. Dat heb ik wel niet gedaan, maar hij heeft het wel tegen mij. Oh, nou laat ik mijn gaven liggen. Breng ik geen offer. Want het kan maar zo zijn dat het offer dan onrein is en dat ik schuldig word aan moord. Omdat ik een dier vermoord. Ja, als een offer niet zuiver gebracht wordt. Als ik een offer breng voor God en het is niet zuiver, naar de letter gesproken, echt zuiver. Dan kan ik het beter niet doen, want dan ben ik schuldig aan moord. En het wordt al onzuiver op het moment dat ik weet dat een broeder wat tegen me heeft en ik het niet opgelost heb. Dan wordt het al onzuiver. Laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij. Als mijn buurman denkt dat ik een boom heb omgezaagd en op zijn kas is gevallen, dan is hij mijn tegenpartij. Ook al heb ik het niet gedaan. Want dan sta je tegenover elkaar, je hebt een verschillende meningen erover, maar goed. Hier zegt die Shua, eigenlijk had je op het moment dat het openbaar kwam, dan was je al onderweg met hem. Dan had je het al op moeten lossen. Dan had je nu niet bij het offer, bij het altaar, terug hoeven gaan om het nu nog op te lossen. Op het moment dat je met iemand onderweg bent en het komt openbaar. Dat je broeder of zuster een tegenpartij is. Zelfs al ben je er niet van bewust. Al is er iets gebeurd waar je niet schuldig aan bent. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij. Terwijl u nog met hem onderweg bent. Onderweg zijn met God hè. Even die, die, die herinnering uit Jeremia: als Jaweh spreekt en wij horen Hem. Dan is Hij onze God, dan worden wij zijn kind. En dan kunnen we met Hem onderweg gaan. En dan zijn we met elkaar onderweg, als volk van God, in gemeenschap met Hem. En alles wat er gebeurt in ons leven is deel daarvan. Alles. We zijn alles in alles onderweg. En als er dan iets gebeurt, je broer of zus die heeft wat tegen je en whatever, maak het dan in orde met hem. Opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overleeft en u in de gevangenis geworpen wordt. Er is nog iets. Het kan ook zijn als je het niet oplost met je broeder of zuster, dat, uh, dat hij ten onrechte boos op je blijft. Dan heb je dus ook de schuld van je naast op je geweten. Dat hebben we net in vers 22 gelezen. Dan heb je op je geweten dat je naast schuldig is geworden. Dit gaat diep hè? Gaat best diep. Maar offers gaan ook diep. Dat is een vuur, herinnert u zich? En dat gaat dingen verteren in je leven. En dat gaat dingen scheiden. Je gaat dingen onderscheiden waar je vroeger nooit over hebt nagedacht. En dan kan God je raken in iets... Dat je denkt, maar het blijft ontspannen. Het blijft ontspannen. Als het niet ontspannen is, ga dan eerst even terug bij hem. En kom zoals Abraham bij hem. En zie zijn aangezicht. Weet weer dat hij je God is. En jij zijn kind bent. Ik heb helemaal niets met jullie afgesproken over voorgeschreven offers. Want het moet zo zijn. je kra En hij roept. Als hij jou vandaag niet roept om een offer te brengen, dan ben je ervan ontslagen. Dan heeft hij niet tegen jou gesproken. Als jullie offeren, is dat nutteloos als je er niet voor je broeders bent, als je geen liefde tot je broeders hebt. Dan gaan we naar 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 staat dus dat een heilig priesterschap is geroepen om geestelijke offers te brengen. Het gaat alleen om het heilige priesterschap. Dus als jij weet dat je deel bent van het heilige priesterschap... We kenden die teksten, hè? vroeger hadden we van die Derek Prince kaarten en die kon je dan proclameren. Ik ben een heilige, ik ben een priester, ik ben een koning en, en, en, en zo. En uh, als het waar is, dan, dan is dat gaaf en dan is dat een zegen. Maar stel je nou eens voor dat we iets niet goed begrepen hebben daarover. Dat we, ons, uh, dat we onszelf priester noemen terwijl we het niet zijn. Dus ik, ik wil daar voorzichtig mee zijn. Ik wil niet zomaar zeggen, ja ik ben een priester. Want in Leviticus, als de eerste priesters gaan offeren, dan gebeuren er dingen dat ik nog niet direct zo jaloers op ben. Laten we nog even naar Leviticus 1 gaan. En Yahweh riep Mozes, Wajikra. Er staat, en hij roept. Yahweh, hij roept Mozes. En hij sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot Israël en zeg tegen hen... Wanneer iemand van u, Yahweh, een offergave wil aanbieden. We weten nu hoe heftig dat is hè? om een offergave aan te bieden. Want daarmee stel je jezelf open voor hem om jou te raken op alle gebieden in je leven. In al je wandel. En dat doe je vanuit liefde. Want je weet dat hij God is. Dat hij van je houdt. Dat hij genadig is voor je. Dat je opnieuw mag beginnen. Je mag overtredingen begaan. Er is een weg om van je schuld af te komen en van je zonde af te komen. Dat weet je en daarom ga je. Daarom ga je. Wanneer iemand van u Yahweh een offergave wil aanbieden. Iemand van u, daar staat eigenlijk een mens. Adam staat daar. Wanneer een mens Yahweh een offergave wil aanbieden. Zo staat het er in de Hebreeuws. Elke mens die tot mij naderen wil, neemt uit zijn eigen bezittingen een toenaderingsschaven bij zich om te offeren. Dat staat ook hier op de parasha die u op uw stoel hebt gevonden. Ik wil dat stukje nog even lezen. Viticus 1, vers 1 tot 9 vanaf de parasha. Ja, weer roept Mozes bij zich, wajikra, in de tent van de afgesproken ontmoeting. Het is uh, Ohel Hamoet in het Hebreeuws, hè? De Tent van de Moadim. De afgesproken ontmoetingen. Om in Gods aanwezigheid te zijn. Want dat is wat je bent als je in zijn tent bent. Daar spreekt Yahweh met Mozes. En zegt het volgende. Spreek tot de zonen van Israël. Die rondom mijn woning verblijven. Hier wordt dus al zoveel verondersteld. Hè? Dat gaat, je bent al uitgeleid uit Egypte. Je bent al... Een deel van Israël geworden. Een zoon of dochter in het huis van Israël. En hij is al jouw God geworden. Die relatie is goed. En je komt nu om te naderen voor zijn aangezicht. Hij neemt uit, hij neemt uit zijn eigen bezittingen een toenaderingsgave bij zich om te offeren. Een van de dieren als geschenk voor Yahweh. Maar niet elk dier is geschikt... Neem dus een rund uit de veestapel of een schaap of geit uit de kudde mee als toenadringsschaaf om te naderen voor Jabes' aangezicht. Zo'n gave bestaat uit verschillende offers. Het kan een brandoffer zijn, zontoffer, spijsoffer. We kennen de gebruikelijke vertalingen. Ik denk dat die vertalingen niet altijd even correct zijn. Daarom noem ik een ola geen brandoffer, maar een opheffingsgave, Want ola is het opheffen van iets. In de dubbele zin van het woord, er wordt iets opgeheven, een leven opgeheven, maar het wordt ook opgeheven voor zijn aangezicht. Als deze uit de runderen is, de opheffingsgave, dan ga je als volgt te werk. Het rund zal mannelijk zijn, Volkomen gaaf zal er gebracht worden als toenaderingsgave. De man in kwestie neemt zijn gave mee naar de ingang van mijn tent, waar afgesproken is dat de ontmoeting plaatsvinden zal. Daar zal hij zich met zijn gave presenteren om tot wederzijdse verrukking en verzadiging aanvaard te worden en mij te ontmoeten. Wie het geheim leert kennen van een brandoffer, van een opheffingsgave, die komt dichterbij hem, om hem dichterbij te ontmoeten dan hij misschien ooit van tevoren had gedacht. Dan legt hij zijn hand op de kop van de stier die opgeheven zal worden in zijn plaats, zodat ik mij kan verheugen in de aanvaarding van deze man, die door dit offer verzoend zal worden met mij. Wie een ola brengt, die stelt zichzelf bloot aan zijn heerlijkheid, aan zijn vuur, aan zijn volmaaktheid. En die zegt eigenlijk, nou, brand daar alles maar af wat er, niet, uh, wat er niet op hoort. Kom maar, raak mij maar. Ik ben een mens en ik wil u ontmoeten. En ik wil niet op zelf rechtvaardig zijn, ik wil niet zelf volmaakt zijn. En dat ben ik niet, dat weet ik. Dat weet je als je een ola brengt, een opheffingsgave. Je komt bij hem en zegt: Ik ben overmaakt. Brand het er maar vanaf. Want ik geef u niet om. Ik wil u ontmoeten. Ik wil herreinigd worden. Hersteld worden met mijn schepper. Met u. En dan kun je steeds dichter bij hem komen. Dan ben je niet alleen gered van Egypte, maar ga je ook stapsgewijs dichter bij hem komen: Tot in de intiemste delen van zijn woning. Nou, de rest kunt u thuis lezen. Ik wou het uh, hier maar uh, bijlaten. En nu we onderweg zijn naar Yom Kippur. Een grote verzoendag. Is het schitterend toch om je leven voor hem open te stellen. Dat, je, dat hij je kan raken. Want we gaan op weg naar een zekere verzoening. Als wij bereid zijn dat hij ons raken zal. In Jezus naam. Amen. Shema. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai.